Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken had eerder laten weten... een dergelijk verzoek op humanitaire gronden te ondersteunen. Maar Poch blijft nu tijdens het proces vastzitten in de gevangenis bij Buenos Aires. Het centrum blok van Pierluigi Bersani... heeft de parlementsverkiezingen in Italië gewonnen. Zo blijkt uit de exit polls. Correspondent Rob Zoutberg. 34% van de stemmen worden daarna onmiddellijk gevolgd... door het enorme blok van de PDL van Berlusconi. Centrum-rechts, 29% van de stemmen... En daarna die vijfsterrenbeweging van Pepe Grillo, die komiek, 19% van de stemmen. En eigenlijk, hè, als deze tendens klopt, dan is de verliezer, dat kunnen we nu ook al zien, Monty zelf, ex-premier Monty kunnen we inmiddels zeggen, hij doet het slecht, krijgt 9,5%. In de Senaat is sprake van een nek aan nek race tussen het links- en het rechtse blok. Maar ook daar lijkt Bersani te gaan winnen. De komende uren worden de eerste uitslagen verwacht.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 Correspondent Wouter Meijer legt uit hoe er werd gesjoemeld. Die Nederlandse leveranciers van kippen die doen daar dan dubbele vrachtbrieven bij. Op één vrachtbrief staat het werkelijke aantal kippen wat ze verkopen, want daar krijgen ze dan waarschijnlijk ook het geld voor. Op de andere vrachtbrief staat een veel kleiner aantal kippen, waardoor die boer in Duitsland aan kan tonen dat hij zich aan de regels houdt dat hij inderdaad niet te veel kippen op een bepaalde oppervlakte houdt. Antimonarchisten willen op 30 april in Amsterdam actie voeren. De groep Het is 2013 wil in de aanloop naar de troonswisseling... en op de dag zelf met ludieke acties pleiten voor afschaffing van de monarchie. Zo maakte de groep bekend tijdens een persconferentie. Het doel van Het is 2013 is de afschaffing van de monarchie. Wij willen dat de Nederlanders, net als in de Gouden Eeuw... mogen bepalen wie er de leiding krijgt. En dat de koninklijke familie, net als iedere familie in Nederland... Ook belasting zou moeten gaan betalen. De naam van de actiegroep Het Is 2013 is geïnspireerd door een Utrechtse studenten. Zij hield vorige maand bij het theater waar koningin Beatrix haar verjaardag vierde... een bord omhoog met de tekst Weg met de monarchie, Het Is 2013. Ze werd vervolgens door agenten verwijderd. De protesten op 30 april moeten volgens het platform... een positieve bijdrage leveren aan de feestelijke sfeer. De Raad van State doet rond deze tijd uitspraak in de zaak rond de nationalisering van SNS Real. Een groot aantal beleggers en organisaties, waaronder de Vereniging van Effectenbezitters, heeft beroep aangetekend tegen het onteigeningsbesluit door de Nederlandse staat. Bij die uitspraak is economie-redacteur André Mijnema. André, is er al iets bekend? In ieder geval heeft de rechter Drupsteen van de staatsraad uh, zojuist meegedeeld dat de nationalisatie, het besluit van de minister van Financiën om SNS reaal te nationaliseren, in stand blijft. Dus dat blijft gewoon overeind staan. En uitzondering wordt echter gemaakt voor een aantal verplichtingen en hij is nu aan het uitleggen wat dat zou kunnen betekenen. Dus over een paar minuten horen we meer daarover. Zometeen meer bij de VPRO. Dankjewel André Meijndema. Het weer ligt regen of motregen met in het Midden- en Zuid-Limburg ook sneeuw. Het is iets boven het vriespunt. Vanavond trekt de neerslag weg. Morgen vrijwel overal droog met soms zon en dan wordt het 3 tot 5 graden. ANWB-verkeersinformatie. Ah, er staat nu een handjevol files bij Amsterdam op de A10 West... richting Zaanstad voor het Koenplein 2 kilometer. En bij Rotterdam van, uh, op de A15 vanuit Europoort... staat eerst tussen Briele en Spijkenisse 4 kilometer... en tussen de knooppunten Benelux en Vaanplein 2. Aan de andere kant van Rotterdam op de A20 richting Gouda... staat voor het knooppunt Hebrechtseplein 4 kilometer. En op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort... tussen Soesterberg en leusden zuid 3 kilometer.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 Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Nog maar tot 13 minuten over vier bij u. Want om kwart over vier wordt er in Den Haag een persconferentie gehouden... door het Nationaal Comité, waarin zij de plannen uit de doeken zullen doen... voor de viering van de inhuldiging van koning Willem-Alexander. En daarvan krijgt u natuurlijk op deze zender live verslag. Er werd net in het nieuws gezegd dat u bij ons wat meer kon horen... over de uitspraak van de Raad van State rondom SNS Reaal. Maar, oh, maar dat is allemaal nog veel te ver. Ja. En er is er nog weinig zinnigs over te zeggen. Dus daarover hoort u dan weer na de persconferentie... over de inhuldiging van de Koning gewoon waarschijnlijk in het Radio 1-journaal. Maar dat doet niets af van het feit dat wij nu even alle tijd hebben voor cultuur. Anton de Goede, collega, ja. cultuurredacteur. Het is 25 februari. 25 februari. En dat houdt onder andere in dat de februaristaking herdacht wordt. staking die op 25 en 26 februari 1941 plaatsvond begon in Amsterdam, zich later uitbreidde tot enige andere plaatsen... en die de geschiedenis is ingegaan als de eerste grootschalige verzetsactie... tegen de Duitse bezetter in Nederland. Ja. Starking trouwens die ook in heel bezet Europa genoemd wordt het enige massale en openlijke protest... tegen de jodenvervolging. Ja, dat was niet helemaal... De, maar daar is natuurlijk al veel over gepubliceerd en gezegde aanleiding. Hè? Het was, maar zullen we het misschien nog over hebben? Ja. Het, het ging om de werkstelling in Duitsland ook van, van, van arbeiders en zo. Het was in eerste instantie niet eens zo om te Je kan Joden uren praten stellen. over die februaristaking. Er is een heel mooi boek verschenen van Annette Mooi. De strijd om de februaristaking in 2006. Iedereen die zich daarin wil verdiepen. Een geweldig boek. Um, voor ons was het aanleiding om Noralie Beijer op te zoeken... de voormalige uh, NOS-presentatrice, die kennen we allemaal. Uh, want zij leest vanmiddag straks rond kwart voor vijf... daar bij de dokwerker in Amsterdam, waar die herdenking altijd plaatsvindt... Uh, gedichten... Uh, dat hoort erbij, hè? de burgemeester die komt en er uh, worden gedichten gelezen. En onder andere iets van de Surinaams-Nederlandse schrijver Albert Helman. En het lijkt me mooi om daarop vooruit te lopen... en om aan haar te vragen wat zij eigenlijk heeft met die februari-staking. Uh, want Norlie Bijer heeft Surinaamse roots. Die Albert ja. Helman is een Nederlands-Surinaamse schrijver. Sterker... Uh, Norlie Beijer kwam dit weekend net terug uit Suriname. En als zij aan verzet denkt, bleek uit de, de ontmoeting die ik gisteren met haar had, mm -hmm. of aan gebrek aan verzet, want dat zijn natuurlijk uh, dingen die met elkaar te maken hebben, dan denkt zij altijd terug aan de koep in Suriname. De militaire koep uit 1980, die opmerkelijk genoeg ook op 25 februari De koep van Battersen en zijn mede-officieren, de officierskoep. Ja, ja. Uh, ook herdacht vandaag in Suriname die koep. Tegenwoordig, met Daisy Bouterse aan het bewind... is die 25e februari vandaag dus, zo vertelde ze gisteren... een soort nationale feestdag geworden. Op het internet zag ik net dat Bouterse eerder vandaag... in een soort feestrede heeft gezegd dat de groeiende welvaart... die Suriname nu meemaakt, voor een belangrijk deel te danken is... aan die staatsgreep in 1980... Het is een feestdag ondanks de decembermoorden. Daar wordt toch natuurlijk geen woord over gezegd. En iedereen dus, viert dat feest. Dat wordt verzwegen. Hm. Uh, Norlie Beijer, die ik gisteren ontmoette... en die ik om te beginnen vroeg naar haar beslissing... om straks daar uh, in Amsterdam poëzie van Albert Helman te lezen... die schrijver was, maar ook politiek actief... die vroeg ik naar die link en naar haar gedachten over verzet... en over die koep toen en over die februari-staking nu. Ze begint in het gesprekje wat we nu gaan uitzenden... Uh, eerst over Albert Helman, de schrijver. die ook politiek actief was. en die zij een ongelooflijk dappere rol toedicht. Hij heeft vanaf dag één. heeft hij de koep in Suriname veroordeeld. Toen kwamen die moorden er bovenop. Toen werd hij helemaal matteklap, zeg maar. En daar heeft hij, uh, dat heeft hij niet voor zichzelf gehouden. En dat vond ik geweldig. Hij is ook nooit bijvoorbeeld meer teruggegaan naar Suriname. Uh, principieel niet. Zolang er in Suriname. Uh, geen recht werd gedaan aan deze kwestie, zou hij niet teruggaan. Jij bent nu net terug uit Suriname. Je bent gisteren teruggevlogen. Denk jij dat er ooit recht gedaan wordt in Suriname? Hoop doet leven, hè? Dus je moet blijven hopen. Als ik uh, zou zeggen van... ik denk dat het nooit meer gebeurt... dan kan ik me morgen mezelf uh, ophangen. Nee, ik blijf wel hopen. Soms tegen beter weten in. Maar ik vind dat je moet blijven strijden, zeg maar. Al is het met, uh, met je gedrag met de woorden die je tot je beschikking hebt... met de mensen die je aanspreekt... om te blijven wijzen erop dat dat wat daar gebeurt niet klopt. En zo kan je dus wel de link... want daar vroeg je net naar... kan je wel de link leggen naar wat er hier in de oorlog is gebeurd. Er waren heel veel mensen die vonden dat wat er toen gebeurde niet klopte. En die zijn daar toen in opstand gekomen. Het heeft toen op dat moment niet zoveel geholpen. Maar het feit dat je het niet laat gebeuren, dat je laat weten aan een ander... van dit is fout, dit klopt niet. En dan moeten we iets tegen doen. En wat is het grootste onrecht dat nu plaatsvindt in Suriname? Het feit dat er geen recht wordt gesproken. Er is een hele serieuze poging gedaan. Jaren is er een proces geweest, dan toch nog is er tenslotte een proces gekomen om die moorden van december 82 te berechten. En dat is uh, toen, zeg maar, de hoofdverdachte president werd... is dat aan diggelen geslagen. En dan kunnen mensen wel honderd keer vertellen van... ja, dat is democratie en zo. Mensen hebben hem toch gekozen. En dan zeg ik, ja, maar je moet ook heel goed gaan kijken waarom en hoe... En daar wordt verder niet over gesproken. Maar als je dat allemaal dus wegvlakt, dan is wel, blijft het gewoon staan. Er zijn op 8 december zijn er 15 mannen van hun bed gelicht... die zijn zogenaamd in de rug neergeschoten. En er is nooit verantwoording voor afgelegd. dus Noorlie Beijer. Over een goed half uur dus zal zij poëzie lezen bij de dokwerker... op dat uh, Jonas Daniel Meijerplein. En niet alleen aan de februaristaging denken maar ook aan de koep in Suriname die ook vandaag, 25 februari, herdacht wordt. En ze zal Albert Helman lezen. En wel een verzetsgedicht dat hij schreef onder pseudoniem in 1944... naar aanleiding van een vergeldingsactie van de Duitsers... op het Wetering Plantsoen in Amsterdam... waar 36 verzetstrijders werden vermoord. En dat zal dan zo klinken. Niemand sprak. Geen kreet, geen kreunen, zelfs geen ademtocht... Alleen het bevel tot opmarcheren in een vreemde taal. Nog harder dan de schoten en wat tuimelende echo's langs de kade. Zwijgend is daarop het volk uiteengegaan. De doden lagen op een grote hoop. En ik? Ik denk zo menigmaal. Zij zijn niet heengegaan, de ongenoemden. Die toch elk een naam, een lot, een hoop, een sprankje toekomst waren. Nee... Ze zijn niet heen. In elk van ons sloeg door wat uit hun lijf die kleine kogel joeg, een bliksemflits gelijk, aan wijsheid, aan gelatenheid, aan levenswil ook, aan besef van wat dit broze, lieve leven is en wat de vrijheid. Noralie Beijer, wat een prachtig gedicht van Albert ja. Helman. Zij leest dat straks voor bij De Dokwerker. Het mooie beeld van Marie-Andries op het Jonas Daniel Meijerplein. Prachtig plek, gelezen ook. Ontzettend mooi gelezen, ja. ja. En dat allemaal ter gelegenheid van de herdenking van de februari-staking. in het uh, tweede jaar van de oorlog 1941. Dankjewel, Anton de Goede. Mm -hmm. En zoals gezegd, geen juridisch panel vandaag. want uh, over een paar minuten begint in Amsterdam het Nationaal Comité aan het volk te melden. Wat wij allemaal voor feestgekekenheden kunnen verwachten... rondom de kroning van koning Willem-Alexander op 30 april. En daarom gaan wij nu over naar het Radio 1-journaal. Hier elders in het gebouw. Tim Overdiek, de microfoon is aan jou. Goedemiddag. Dag. We gaan beginnen. En dat doen we met de normale bumper van het Radio 1-journaal. Het NOS Radio 1-journaal. Met Tim Overdik. Dat komt ervan dat je iets eerder begint dan je bent gewend. Het is 13 over 4. Om kwart over geeft het Nationaal Comité Inhuldiging een persconferentie. Onderwerp de feestelijkheden op 30 april. Wat gebeurt er in Amsterdam? Wat gebeurt er in het land rondom de abdicatie en de inhuldiging? We zijn er live bij. Voordat we met Nieuwspoort in Den Haag schakelen... waar die persconferentie is over het Oranje Nieuws... eerst even heel kort naar André Meinema, economieredacteur. Want André, ook heet, heet van de naald, je bent bij de Raad van State. Die heeft zich gebogen over de rechtmatigheid... van de nationalisatie van SNS Reaal. Er waren bezwaren van ruim 700 schuldeisers en aandeelhouders. Wat vindt de Raad van State? De Raad van State vindt dat de minister van Financiën... de effecten, de aandelen dus, en de leningen de achtergestelde obligatie van SNS Reaal mocht onteigenen. En dus hebben al die klagers van mensen die zeggen... wij zijn getupeerd, opgeteld bij elkaar voor zo'n 1,3 miljard euro... Eh, ongelijk gekregen van de Raad van State. En staan dus met lege handen. Nationalisatie SNS Reaal mocht, kon, was rechtmatig. En helaas voor die achtergestelde obligatiehouders... de schuldeisers en voor de aandeelhouders... staan zij dus eh, met niks. En dat is definitief, die uitspraak? Yep. Dan is het uh, aan jou om te kijken wat de motivering is van de Raad van State. Daar gaan we later uh, vanmiddag in dit Radio 1 op terugkomen. We gaan naar Nieuwspoort. Naar Nieuwspoort, naar Margreet Boer. Goedemiddag, Margreet. Ja, goedemiddag. Het is uh, niet de verwachting hè, dat alles wordt afgeblazen. Maar op welk nieuws moeten we ons richten bij deze persconferentie? Nou ja, het Nationaal Comité Inhuldiging die gaat zometeen bekendmaken... welke activiteiten er allemaal zullen zijn rondom 30 april. Dat Hans Wijers is de voorzitter van dit Nationaal Comité. En hij maakt de festiviteiten nu Nationaal bekend. Begin van harte welkom heet op deze persconferentie. Het Nationaal Comité Inhuldiging bestaat uit acht leden... ...waarvan er twee vandaag hier aanwezig zijn. Ben Woldering op de eerste rij en de voorzitter Hans Weijers... ...die zo een nadere aftrap zal geven. De andere leden van het comité zijn Ahmed Abutaleb... ...Mavis Albertina, Joop van den Ende, André van Es, Richard Krajček... En Roland van der Vorst. Ik uh, wil zo wo het woord geven aan de voorzitter. U krijgt uiteraard de gelegenheid voor het stellen van vragen en er is ook gelegenheid om na afloop één op één interviews af te nemen. Het woord is aan de heer Weijers. Dankjewel, dames en heren. Goedemiddag. Eh, 30 april belooft een hele bijzondere dag te worden. In Amsterdam vindt de abdicatie van de koningin plaats. en zal de koning worden Ingehuldigd. En wat je ziet op het ogenblik overal in het land... dat de mensen al bezig zijn met het voorbereiden van inhuldigingsinitiatieven... voor onze nieuwe koning en om dankbetuigingen te organiseren voor onze vorstin. En het Nationaal Comité, waar ik dan voorzitter van mag zijn... heeft de taak om die feestelijkheden rondom de inhuldiging te coördineren. Wat wij graag willen doen is dit moment aangrijpen om naast alle initiatieven... die de mensen in het hele land al organiseren, lokaal... om een aantal activiteiten gezamenlijk nationaal te doen. Als comité willen we ervoor zorgen dat alle Nederlanders... jong tot oud, dit historische moment samen gaan vieren. En dat is indachtig de wens van koningin Beatrix... en ons nieuwe koningspaar om die gebeurtenis in gezamenlijkheid met elkaar te beleven. Die troonwisseling is een fantastisch moment om onze verbondenheid in dit land te vieren. Het is een dag van overdracht, van generaties en daarmee ook een schakel tussen verleden en toekomst. En dat nieuwe koningschap is daarmee ook een mooie aanleiding om vooruit te kijken. Om stil te staan bij de gezamenlijke toekomst van ons koninkrijk der Nederlanden. En daarom hebben wij als comité een centraal motto gekozen. En dat thema is mijn droom voor ons land, inspiratie voor onze koning. Mijn droom voor ons land, inspiratie voor onze koning. We willen om te beginnen, willen we jong en oud in ons land vragen om hun toekomstdroom voor Nederland en het Caribische gebied te delen. Hoe ziet dat Nederland er voor koning Willem-Alexander... en koningin Maxima Idealiter uit? Wat wil je voor je buurt? Voor je kinderen, je vrienden of voor jezelf? Hoe ambitieus moeten we zijn? Wat voor land wensen we onze koning en koningin... en prinses Beatrix straks toe? En wat we doen is we nodigen iedereen uit... die ideale toekomst te verbeelden. Dat mag een wens zijn, een gedicht, een film, een muziekstuk een uitvoering, een tekening, een schilderij, een verhaal. De vorm is vrij. Al die beelden en teksten verzamelen we op een online platform... of platform in Goed Nederlands. En zo ontstaat een staalkaart van dromen, ambities... en hoop voor Nederland en de Caribische delen van het Koninkrijk. En de mooiste, creatiefste, meest hilarische, ontroerende en ambitieuze bijdragen die gaan gebundeld worden in een boek... dat wij zullen aanbieden aan de nieuwe koning en koningin en prinses Beatrix. En daarmee geven we de koning dan inspiratie... voor het koninkrijk dat hij gaat vertegenwoordigen in de toekomst. En zo maken we van 30 april niet alleen een groot feest... maar ook een mooi vooruitzicht. We hebben de ambitie dat dit boek later in het jaar gratis kan worden aangeboden... Aan alle huishoudens van ons land. Houd u, als u nu gelijk wilt gaan nadenken over uw bijdrage. De website www.mijndroomvooronsland.nl in de gaten. Want binnenkort kunt u via die site kunt u uw, stroom, uw droom insturen. Het is bijna klaar. Duurt nog even. Dat is niet het enige wat we willen doen. We gaan nog iets anders doen. De koningsspelen. Want wie de jeugd... Inspireert heeft de toekomst. Het comité heeft daarom de samenwerking gezocht met het ministerie van OCMW en, en, en dat heeft toegeleid dat er op vrijdag 26 april koningspelen zullen worden georganiseerd voor alle kinderen in het basisonderwijs. Als tenminste de burgemeesters ter plekke dat ook gaan oppakken die uitdaging. Onderdeel van die koningspelen zijn een gezond ontbijt en een sportdag met allerlei sportactiviteiten. Het is een sportieve competitie die de reguliere lessen op die dag vervangt. Dat is op zich al een feest natuurlijk. We zullen op korte termijn alle burgemeesters oproepen... Om initiatieven, nemen, om initiatieven te nemen deze koningsspelen te organiseren. Onze toekomstige koning en koningin zullen die ochtend de koningsspelen openen. Ook zou het heel leuk zijn als bekende sporters in een dorp of in een stad als die ook hun bijdrage leveren en de kinderen ter plekke inspireren. Verder hebben we gedacht over een koningslied. Want tijdens een feest moet er uiteindelijk... bij voorkeur gezamenlijk gezongen en gedanst worden. We gaan proberen te bereiken... dat er op 30 april zoveel mogelijk mensen uit ons land... tegelijkertijd op een bepaald tijdstip een lied zingen... Of spelen op een instrument of erop dansen. En dit onder de leiding van een dirigent die digitaal met alle zangers, muzikanten en dansers in het Koninkrijk in contact staat. Dat kun je tegenwoordig doen met de nieuwe media. Er worden op het ogenblik verschillende artiesten, elk vanuit zijn of haar eigen genre, uitgenodigd om samen, opnieuw samen, een speciaal lied voor het koningspaar te componeren. Wat verder al wel bekend is gemaakt, ik herhaal het hier toch nog even, is dat er een koninklijke tour komt. In de maanden mei en juni zullen de nieuwe koning en koningin een koninklijke tour door alle twaalf provincies maken. En later in het jaar bezoeken zij de Caribische gebieden van het Koninkrijk. Ons comité is ook bezig een aanzet te geven voor een speciaal evenement later dit jaar... waarbij het Nederlandse volk, onze huidige koningin, bedankt voor alles wat ze heeft gedaan tijdens haar regeringsjaren. Een artistiek evenement waarbij muziek en dans zullen samenkomen. Dames en heren, zoals gezegd, er gebeurt al van alles in het land. En uh, er zijn heel veel... Uh, ...feestelijke activiteiten die al worden geïnitieerd. Er worden vlaggen ontworpen, bomen geplant, klokken geluid, althans op die dag. En zelfs het De La Martheater, dat gaat feestelijk worden ingepakt. Dat zijn allemaal fantastische initiatieven die we van harte toejuichen. Wij zullen uit die vele initiatieven en suggesties een selectie maken of laten maken. En die waarderen met een officiële erkenning. Momenteel maakt grafisch ontwerpster Irma Boom hiervoor een logo. En de verwachting is dat we dat volgende week, maandag... op die website waar ik het net over had, Land. Uh, zal worden gepresenteerd. Dames en heren, uh, als het goed is zitten in deze zaal... ook twee vertegenwoordigers van de Oranje Verenigingen... de heer Slagboom en mevrouw Hurman. En die zitten daar heel bescheiden, daar achter u... Nu kunt u camera's misschien even draaien, daar zitten ze. Um, het is fantastisch om te zien... Uh, wat die vrijwilligers van al die oranje verenigingen al jaren doen... om Koninginnedag altijd weer tot een groot feest te maken. En ook dit jaar gaat dat weer gebeuren. De al geplande en nog te bedenken festiviteiten van de oranje vereniging... kunnen volledig doorgang vinden. Het is heel belangrijk dat te benadrukken. Het is natuurlijk een optie om die activiteit een beetje om de officiële activiteiten heen te plannen. Uh, uh, afgelopen week zijn Joop van der Ende en Pien Zaaier, beide lid van het comité... hebben gesproken met de Bond van Oranje Verenigingen... en uh, wij waren erg verheugd te zien dat bijna alle Oranje Verenigingen... de intentie hebben om hun activiteiten op 30 april door te zetten... en waarschijnlijk nog met volle kracht ook. Om de viering in het hele land... De volledige nationale aandacht te geven, dames en heren, gaat het Nationaal Comité Inhuldiging actief de samenwerking aan met de publieke omroep. De Nederlandse publieke omroep uiteraard. Met de inzet van televisie, radio en internet hopen we dat iedereen in Nederland en het Caribische gebied van het Koninkrijk volop van deze dag kan genieten. Tenslotte kan ik u zeggen dat we de uiteenlopende activiteiten zullen organiseren met de steun van private partijen. We zijn ontzettend blij dat er intussen steun is toegezegd door VNO-NCW, MKB Nederland, LTO, de Postcode Loterij en het Oranjefonds, En we verwachten nog van meer private partijen ook ter plaatse in de dorpen en de steden dat ze initiatieven financieel en met materie zullen ondersteunen. En daar doen we ook een oproep bij deze. Laten we dit inderdaad een feest van onderop uh, maken... en ook gesteund door partijen uh, ter plekke. Zeker ook om de activiteiten van de Oranje Verenigingen. Dames en heren, aangezien de troonswisseling in Amsterdam plaatsvindt... hecht ik eraan te zeggen dat we uiteraard de festiviteiten... in overleg met de burgemeester van Amsterdam, de heer Van der Laan, coördineren. Nogmaals, de activiteiten gaan door het hele land... Dat willen we ook graag, de Nederlanders samen. Maar het programma in Amsterdam komt natuurlijk in nauwe samenwerking met het comité tot stand. De heer Van der Laan zal op korte termijn, ik geloof woensdag, zal hij u inlichten over de activiteiten in eh, onze hoofdstad. Maar nogmaals, het feest waar wij voor gaan gaat door het hele land, in het hele land, voor het hele land. Laat iedereen van die festiviteiten genieten waar die ook is in ons Koninkrijk. Wij willen met onze activiteiten de uitdrukkelijke wens van de koningin en het nieuwe koningspaar beantwoorden dat de inhuldiging in alle gezamenlijkheid kan worden gevierd. Samen met alle inwoners van Nederland en de Caribische gebieden van het koninkrijk maken wij er op 30 april een heel leuk mooi feest van laat 30 april. Een dag zijn waar we terugdenken als een hele inspirerende creatieve dag. Dank u wel. Tot zover de persconferentie van het Nationaal Comité Inhuldiging, hè, dat onder voorzitterschap staat van Hans Weijers, oud-minister van Economische Zaken en oud-topman van Axo Nobel. Nou, hij heeft het programma van feestelijkheden toegelicht, de feestelijkheden die uh, allemaal rond 30 april plaatsvinden. Duidelijk is dat uh, dit comité niet gaat over de abdicatie die plaatsvindt op het Paleis op de Dam. Dit comité gaat ook niet over uh, de inhuldiging in de Nieuwe Kerk in Amsterdam, want dat is een verantwoordelijkheid van de Staten-Generaal, de Verenigde de vergadering van de Eerste en Tweede Kamer. Maar zij gaan echt over de feestelijkheden daaromheen. Hè. Dus wat er in het land gaat gebeuren voor die tijd, op de dag zelf... en ook nog daarna, want er komt ook nog een evenement voor... Uh, dan prinses Beatrix, uh, na afloop van uh, al deze zaken. En duidelijk is dat het motto dus moet worden van, uh, ja, van het comité... en van deze periode... Mijn Droom voor ons Land, inspiratie voor onze koning. En dat zie je op de website die Hans Weijers bekend maakte... mijndroomvooronsland.nl. Inderdaad nog heel weinig staan. Zes, uur, zes dagen, 23 uur en 47 minuten... tot de bekendmaking van het logo van het Nationaal Comité Inhuldiging. Want dat zijn natuurlijk allemaal nieuwe stappen die moeten worden gezet... de, de tijd begint te dringen. Is dit allemaal te realiseren, die plannen die Wijers net bekend heeft gemaakt? Nou ja, uh, hij wil heel veel doen, ook in samenwerking met anderen. Hij benoemde ook nadrukkelijk de Oranje Verenigingen... de de koningspelen dat was een van de dingen die hij noemde op 26 april. Daar heeft hij de burgemeesters en de scholen voor nodig. Een koningslied moet ook door anderen gemaakt worden. Dus je ziet heel nadrukkelijk dat hij afhankelijk is... van Oranje Verenigingen, van gemeenten. En samen moet dan dit feest uh, ja, uh, gemaakt worden. En dat is één ding die die ook, uh, wat ook heel nadrukkelijk is benoemd. Hè. Het is een feest voor iedereen, door iedereen en in het hele land. Vandaar ook dus die scholen die erbij betrokken worden. Iedereen die zelf wensen, gedichten toekomstdromen uh, kan invullen. Ja, je kan zelf achter je laptop gaan zitten en dat gaan, uh, gaan verzinnen. Dus het is uh, wel heel erg van onderop is de bedoeling. En uh, in die zin zou het moeten lukken het 30 april om dit allemaal uh, rond te hebben. En hem om met al die organisaties te praten. En ze hebben daar ook, ook contact over gehad met, uh, met de koninklijke familie? Ja, heel veel gebeurt in samenspraak met de koninklijke familie. De koninklijke familie heeft ook gezegd, of in ieder geval de koningin en de nieuwe koning en koningin Maxima straks, uh, van het moet een feest worden voor uh, iedereen, hè. Dat samen, dat is een wens van de koninklijke familie. Dat benadrukte het, uh, uh, de voorzitter van het Nationaal Comité ook heel erg. En uh, nou ja, dat, dat zie je dan uh, hier ook tot uitdrukking komen. Koninklijk huisverslaggever Menorema, goedemiddag. Je hebt meegeluisterd het motto. Mijn droom voor ons land, inspiratie voor onze koning. Heeft koning Willem-Alexander dat nodig? Uh, ja, het, het viel me ook op. Het viel me vooral op dat het een heel lang motto was. Ik dacht, dat motto's altijd wat korter en krachtiger waren. Het motto van het Koninklijk Huis bijvoorbeeld... is altijd samenbinden, vertegenwoordigen en aanmoedigen. Nou, als je dat in je achterhoofd houdt... Dan, en dan het programma erbij, pakt wat net bekend is gemaakt... dan zit daar heel veel van in. Uh, Margreet gaf het al aan. Samen. Uh, Hans Wijers had het voortdurend over. We moeten het samen doen. Samen dit, samen dat. Um, het aanmoedigen, dat haal ik dan weer uit... Um, wat we kennelijk met z'n allen moeten doen, die toekomstdroom, de droom voor je land. Hoe ga je dat eh, zien als een aanmoediging voor, uh, voor de prins, uh, de koning, moet ik zeggen, pardon. Hm. En het vertegenwoordigen, we, moeten ons, he, we zijn allemaal uh, samen, we vertegenwoordigen ons land, inclusief het, uh, het koninkrijk. Dus de Caribische gebieden. En dan heb je de koningspelen, een initiatief wat voor vrijdag 26 april staat gepland. Um, een sportief een sportieve dag beginnen met een gezond ontbijt. Is dat, is dat een boodschap van de overheid of van, van de toekomstige koningen zijn? Uh, nee, nee, nee, nee, Tim. Wat, wat mij ook opvalt in het hele programma, waar ik meteen aan moest denken, ik, ik heb het opgeschreven: appeltjes van Oranje, uh, het Oranjefonds. Uh, dat zijn ook allemaal van die initiatieven in de buurt om samen dingen te doen, om je buurt samen beter te maken. Uh, en daar past dit ook, ook heel erg bij. Uh, ze zijn heel erg bezig met uh, gezondheid ook allebei. Uh, dragen dat ook uit. Uh, en en daar past een gezond ontbijt bij. Nee, ik denk dat dit. Uh, ook gewoon, uh, natuurlijk misschien ook wel vanuit het comité komt, maar ook zeker wel na aan het hart ligt van uh, het Nieuwe Koningspaar. Ja, met uh, het de voetnoot van meneer Weijers, geen les die dag voor de basisonderwijskinderen, uh, maar Geen Boer moet daar toestemmen voor worden gevraagd bij een of andere. Nee, hoe gaat het zo? Nou, ik denk het uh, wel, hè, maar daarom is OCNW er ook nadrukkelijk bij betrokken, zei uh, Hans Weijers, OCNW, het ministerie van Onderwijs, de burgemeesters zijn betrokken en ja, daar kan niemand omheen, hè, want uh, de koning en de Nieuwe Koningin zullen deze spelen ook gaan openen, dat zij Hans Wijs ook al. Dus daarmee zou je zeggen dat, die toestemming, dat het met die toestemming wel goed zit. En uh, een gratis boek wat alle huishoudens ja. zullen gaan krijgen. Een bundeling van het boek met al die ideeën die nu uh, de mensen uh, mogen opschrijven. Die, die die toekomstdroom mogen verbeelden. Um, dan denk ik meteen weer aan de uitspraken van premier Rutte. Van dat moet allemaal niet te veel geld kosten. Ja, nou ja, dat, uh, daar, daar kun je misschien wel iets in zien... dat dat inderdaad ook hier wel doorheen speelt. Want koningspelen kosten in die zin ook niet heel veel geld. De rekening ligt bij de gemeente, een koningslied. Uh, nou, al dat soort dingen zijn natuurlijk geen dingen... waarvoor de portemonnee heel uh, hard getrokken moet worden. En ook uh, al die creatieve ideeën moeten uit de hoofden van de mensen zelf komen. Wat wel geld gaat kosten natuurlijk, is toch... dat zo'n boek gratis ter beschikking moet gesteld worden aan elk huishouden. Maar daar hield wij eens ook nog een heel klein beetje een slag om... De Arm. Maar, maar, maar er werd gesproken over private sponsors die het allemaal mogelijk moeten gaan maken. Dus kennelijk willen ze daar geld vandaan halen om dit mogelijk te maken. En ik, ik, ik ken jullie leeftijd ongeveer. Um, uh, ik heb ooit een beker gekregen volgens mij toen uh, koningin Beatrix uh, koningin werd werd op alle basisscholen uitgedeeld. Kijk eens, genoeg te bedenken, te plannen, te financieren. De dagen zijn bekend vanaf 26 april tot en met 30 april... en natuurlijk later in het jaar met hier rondtour. in Caribisch gebied, de twaalf provincies... en dan een afscheidsevenement voor dan Prinses Beatrix. Het is makkelijk wennen, Menno Reemeyer. Als het eenmaal zover is, dan, dan, dan, dan weten vanzelf. we precies hoe dat klinkt. Ik dank u hartelijk vanuit Den Haag... naar aanleiding van het programma rondom het 30 april. Radio 1.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 We hoorden net al van Menno en Margreet vanuit Den Haag. Zojuist zijn door Hans Weijers de plannen gepresenteerd voor de feestelijkheden rond de troonswisseling. Er komen onder andere een boek, een sportwedstrijd en een lied. En het motto luidt Mijn Droom voor ons land, inspiratie voor onze koning. Oudpiloot Julio Poch, die in Argentinië terecht staat voor zijn rol tijdens de vuile oorlog, wordt voorlopig niet vrijgelaten. De rechters in Buenos Aires hebben het vrijlatingsverzoek afgewezen advocaat van Poch diende vorige week een verzoek in om zijn cliënt het verloop van het proces buiten de gevangenis te laten afwachten, eventueel onder huisarrest. En het centrum linkse blok van Pierluigi Bersani heeft de parlementsverkiezingen in Italië gewonnen. Uit de exitpols blijkt dat de partij van Bersani 34% van de stemmen heeft gekregen. Het rechtse blok onder leiding van oud-premier Berlusconi staat in de pols tweede op 29%.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 Amw verkeersinformatie Er staan nu 9 files, 25 kilometer bij elkaar opgeteld. Eigenlijk nog geen bijzonderheden. reden. Dit zijn de files van 3 kilometer of langer. A13 richting Rotterdam bij Berko en Roderijs 3. En datzelfde geldt voor de A15 vanuit Europoort... tussen het knooppunt Benelux en het knooppunt Vaanplein. Aan de andere kant van Rotterdam, op de A20 richting Gouda... staat tussen Schiedam en het knooppunt de Bregseplein 4 kilometer. En op de A28 Utrecht-Amersfoort ook 4 kilometer... tussen Soesterberg en Leusden. Tot slot de A50 vanuit Arnhem naar Os tussen Heteren en het knooppunt...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 Het is zes over half vijf. Goedemiddag. We waren al even begonnen naar de aanleiding van de persconferentie... over de feestelijkheden op 30 april. Ook op 26 april, dat complete programma. Al die ideeën, al die wensen, al die ambities... kunt u ook terugvinden op onze website nws.nl. Daar komen we uitgebreid nog op terug. Dit Radio 1. Nou, er is veel meer nieuws. We beginnen bijvoorbeeld in Italië... waar om drie uur de stembussen sloten. En wat zien we? De centrum-linkse coalitie van Luigi Berzani... gaat met zo'n 34 van de stemmen op kop... in de, nog steeds voorlopig... Uitslagen van de Italiaanse verkiezingen. Even na drie uur werden de eerste stembusuitslagen, de exit polls, bekendgemaakt via de tv-zender Sky Italia. De eerste coalitie is formatie door PD, PUSEL en PUSEL, al 34,5%. De coalitie die centrosinistra. La seconde is die centrodestra, met PDL en Lega, die sostengelen de coalitie van Berlusconi, met een 29% tondo. Andiamo a vedere chi c'est. Al terzo posto Cinque Stelle. En de coalitie van Silvio Berlusconi staat nu op ongeveer 29%. In Rome houdt onze correspondent Rob Sauberg al die stijgende en dalende percentages in de gaten. Uh, Hoe worden de exit polls, Rob? Is er wat veranderd? Nee, ze blijven hetzelfde beeld uh, zien. Het is ook interessant, hè? want uh, je, je laat dat uh, die pol van Sky. Als je kijkt naar andere exit polls, allemaal geven ze hetzelfde beeld neer. Hè? De volgorde van de partijen, van de winnaars, hè? de socialisten en de verliezers. Monty, kan je in kan je dat opzicht zeker noemen. Die blijft hetzelfde. Wat er wel bij is gekomen, en dat is ontzettend interessant, is ook hoe de Senaat eruit komt te zien. Want daar uh, ligt uiteindelijk het eindoordeel over wetsvoorstellen. En daar. Die wordt anders, op een andere manier, samengesteld. En daar zien we nu iets opvallends gebeuren. Wat gebeurt daar? Daar wordt Berlusconi's partij de grootste. En dat is een probleem, want uh, uh, Centrum Links kan dan misschien gaan regeren in de Kamer. Ze zullen te maken krijgen met een senaat waar Berlusconi de grootste is. En gewoon heel veel dingen gaan, kan gaan torpederen. Want Berzani heeft wel in het huis van Afgevaardigden, zeg maar de Tweede Kamer, wel de meerderheid. Ja, hij heeft een meerderheid. Hij krijgt ook een, omdat hij de grootste wordt in de verkiezingen, krijgt hij ook een bonus. Waardoor hij zeg maar, een, vo, ja, een ruime meerderheid heeft om te gaan regeren. Hij zou daar natuurlijk het liefst ook de, de, de centrumcoalitie van Monti bij hebben. Hè, om, om zijn coalitie breed, uh, zo breed mogelijk uit te meten over de Kamer. Maar daar zit precies ook een probleem. Monti, 9,5% met zijn coalitie. Dat betekent dat hij de kiesdrempel waarschijnlijk daar niet zal halen. En dat Bersani dat dus echt in zijn eentje zal moeten, moeten opknappen. Dat, is, dat wordt nog een probleem. Dus Monti is in dat opzicht helemaal afgestraft ook door de kiezer? Ja, Monti is echt... Is, ja, het is wat je zegt, hij is afgestraft. Afgestraft, sorry, ik kom er niet uit. Um, hier is een boodschap die vanuit, vanuit Berlusconi... maar ook bijvoorbeeld vanuit die uh, beweging van de komiek Beppe Grillo naar buiten is gebracht. Een stem op Monti is een stem... Op Merkel is een stem op meer bezuinigingen. Is een stem op meer belastingen. Wilt u dat, stemt u dan vooral op Monti. En dat is toch een boodschap die is overgekomen bij uh, veel Italianen. Want op hem hebben ze in ieder geval niet gestemd. Ze hebben hem niet bedankt voor het afgelopen jaar. Ja, sinds die eind november een zakenkabinet leidde... om het land uit de problemen te halen... waar Berlusconi ja. grotendeels voor verantwoordelijk was. Een proteststem ging vooral naar de vijfsterrenpartij... van de komieke Beppe Grillo. Hoe heeft hij het gedaan? Ja, ontzettend goed... Dat moet je gewoon zeggen. Hij heeft. Hij heeft. Ik moet ook zeggen. Waar, ik zag alle partijen de hele tijd op televisie. Hè, want daar vielen de stemmen te halen. Nou, wat deed Grillo? Grillo is met een tsunami-tour begonnen. Is het hele land werkelijk afgereisd. Niet een klein gat, dook hij op met zijn, met zijn, met zijn camper. En zijn, en zijn podium. En vertelde hij zijn boodschap. En zijn boodschap was simpel. Iedereen naar huis, tutto a casa. Iedereen moest, moest wegwezen uit het parlement, want daar moest een nieuwe wind gaan waaien. Hij had het over een referendum over de euro, over de, uh, een, uh, over de deelname van Italië binnen de Europese Unie. Dat soort thema's tegen de oude garde, tegen nog meer bezuinigingen. Nou, dat, heeft wel, dat heeft hem heel veel stemmen opgeleverd. En Hier bijvoorbeeld afgelopen vrijdag stond het uh, La Piazza San Giovanni. Er stonden gewoon honderdduizend mensen, dat was meer dan gisteren bij het afscheid van de pauze. Dat heeft, bedoel, dat heeft gewoon heel veel mensen op de been gebracht. Ja, ga kijken naar de verdere uitslagen. Om te kijken of we uh, al wat uitgebreider kunnen praten over de mogelijke coalities. die dan natuurlijk hoe dan ook moeten worden geformeerd. om het land uh, verder te helpen aan een al dan niet stabiele regering. Vanuit Rome, Rob Sauerberg, dank je wel. SNS Reaal mocht inderdaad onteigend worden door de minister van Financiën. Dat zegt de Raad van State. 700 partijen hadden beroep aangetekend. Bij de Raad van State, André maar heb je gekeken naar de motivering van de Raad van State? Ja, want om stipt vier uur deed uh, voorzitter Drupsteen van de Raad van State uitspraak en zei het als volgt. De uitspraak houdt in dat het besluit van de minister van 1 februari in stand blijft met uitzondering van de onteigening van de verplichtingen en aansprakelijkheden. Deze laatste kunnen voortvloeien uit mogelijke vorderingen van onteigende uit onrechtmatige data of wanbeheer tegen SNS Reaal en of SNS Bank. Het besluit wordt wat dit laatste onderdeel betreft vernietigd. Voor het overige worden de beroepen ongegrond verklaard... en blijft het besluit zoals het is. En dan ongegrond En De Raad van State is van oordeel dat de minister bevoegd was... tot onteigening van de aandelen en van de achtergestelde onderhandse leningen. Zeg maar de schuldeisers, de obligatiehouders van SNS Bank en SNS Reaal. Daarbij heeft de Raad van State onder meer belang gehecht... aan het feit dat de SNS Bank niet op eigen kracht het tekort aan geld kon oplossen. Die met name dan werden gereden door de verlies op de vastgoedportefeuille. En bovendien had de Nederlandse bank nog een keer geëist... dat er een structurele oplossing moest komen voor dat kapitaaltekort. En die oplossing was niet voor handen op de aangegeven datum. En dus besloot de Nederlandse bank dat er een tekort was, een gat zat in de solvabiliteit van de bank, zoals het heet, in de kapitaalbasis. Uh, en dus besloot de minister van Financiën om de bank te onteigenen... en dus had ze daar alle recht toe. En dus staan aandeelhouders en achtergestelde uh, obligatiehouders... de schuldhuisers met lege handen. En die uh, leggen zich bij deze uitspraak neer? Wat zijn de reacties? Nou ja, je hoorde toen teleurstelling in die zin dat partijen natuurlijk wel gehoopt hadden uh, dat uh, er misschien een uitzondering zou worden gemaakt voor die achtergestelde obligaties, uh, voor de, voor de schuldeisers. Tot nu toe was het wel een keer gebruikelijk en voorgekomen dat aandeelhouders werden onteigend en dus met lege handen stonden, maar nog niet eerder uh, ook uh, obligatiehouders. En dat is door de nieuwe interventiewet van vorig jaar mogelijk geworden. Daar heeft dus de minister van gewoon gebruik gemaakt. En men hoopte eigenlijk dat de Raad van State misschien daarin uh, wat, wat zou kunnen beginnen wrikken in onze stokken in steken. Is niets gebeurd. En tegelijkertijd hoor je bij bijvoorbeeld jammer uit de slachtoffer van de Vereniging van de Effectenbezitters... een soort strijdlust, want niet alles is verloren, zegt hij. Nee, niet teleurstellend. Het is nu jammer dat het uh, hoofddeel van het besluit intact is gebleven... maar we hebben een belangrijk tegendoelpunt gescoord. Uh, en dat is dat de onteigening van de schadevergoedingsrechten van beleggers... die is teruggedraaid. Dus we hebben onze rechten weer terug en we hebben weer wat om ervoor te vechten. En dat is heel belangrijk. We kunnen nu... Uh, gaan kijken wat er is gebeurd, kijken wat het management wist... wat de Raad van Commissarissen hebben gedaan... wat uh, de toezichthouder heeft gedaan, de rol van de accountant. En als daar aansprakelijkheden uitkomen, dan kunnen we die ook uitwinnen. Maar daarvoor moeten we naar de ondernemingskamer? Dat is één route. En we kunnen ook naar de rechtbank. Er zijn nu allerlei manieren om die rechten te gaan, uh, te gaan gebruiken. Uh, maar we hebben, weer, uh, we hebben weer ons recht in handen om voor de periode dat wij aandeelhouder waren... of achtergestelde obligatiehouder... Eh, om daar, eh, eh, om daar eh, de verantwoordelijke aan te spreken. U balt een beetje de vuist, u klinkt ferm, alsof u iets gewonnen heeft... maar eigenlijk staat u nog steeds met lege handen hier. Het is het begin van een lange weg... maar die lange weg was voor ons afgesloten tot, eh, tot daarnet. Eh, en die deur is weer open gegaan. En we hebben ongelooflijk veel eh, motivatie om die weg op te gaan. Het is een lange weg, maar we gaan hem wel op. Had u erop gerekend dat het deze kant op zou rollen of had u stiekem gehoopt dat de rechter dan toch nog een, on, misschien een onwaarschijnlijke stap zou nemen en de schuldeisers in het gelijk zou stellen? Ik had eigenlijk gehoopt dat de Raad van State nog geen einduitspraak, einduitspraak zou doen, want er waren nog een aantal dingen niet duidelijk. We hebben nog steeds de belangrijkste rapporten, op grond waarvan het besluit is genomen, nog niet gezien in zijn geheel. Uh, dus ik had eigenlijk gehoopt dat er een tussenuitspraak zou komen... dat de deskundigen nog zouden kijken naar die rapporten... dat we daar nog een discussie over zouden kunnen voeren. Nou, nu dat uh, niet is, uh, is gebeurd, is dat, is dat teleurstellend. Uh, maar ik ben blij met het punt dat we wel hebben gewonnen. Ja, dus in ieder geval blij in ieder geval mogelijkheden zien... om uh, toch nog iets terug te halen van het geld dat ze verloren hebben. Nu nog met lege handen, maar wellicht voor de ondernemerskamer... of voor de rechtbank komt er iets terug van die ruim 1,2, 1,3 miljard euro... die aandeelhouders en obligatiehouders verloren hebben... bij de onteigening, de nationalisatie van SNS Reaal. André Beinema, dankjewel. De Nederlandse aardoliemaatschappij, de NAM... die beantwoordt deze middag vragen van Veen Veendammers. En wij gaan even meeluisteren. Eerst luisteren we naar Dennis Mooij bij de ANWB. Een hele middag, Tim. Hi. Er staan nu uh, 10 files, 30 kilometer uh, bij elkaar opgeteld. Over het algemeen valt het wel mee met de vertraging. Er zijn nog geen bijzonderheden. Dit zijn de files van 3 kilometer of langer. Op de A1 vanuit Amsterdam, bij Eembrugge 3. En op de A13 richting Rotterdam, voor het Kleinpolderplein 6. Op de A20 naar Gouda, tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 3 kilometer. En op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort, staat tussen Soesterberg en Leuze-Zuid 4. En op uh, de A50 vanuit Arnhem naar Os, tussen Heter en het het Eewijk 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdijk. Voor de Assisenrechtbank in Gent is vandaag Kim de Gelder verhoord. Vier jaar geleden richtte de Gelder een bloedbad aan... in een kinderdagverblijf in Dendermonde. Twee baby's en een kloterlijster overleefde de steekpartij niet. Het proces tegen de Gelder begon vorige week. Vandaag mocht de verdachte zelf het woord doen. In Brussel, onze correspondent Joris van Poppel. Hoe verliep dat? Ja, het is een lange dag geworden. De Gelder die, die heeft veel verteld. Uh, een warrig verhaal was het. Aan de ene kant zegt hij dat, hij dat hij het wel goed gepland had. Aan de andere kant zegt hij dat hij het niet goed gepland had. Hij praat vrij rustig, eigenwijs. Maakt, maakt grapjes soms. Pijnlijk voor de aanwezigen in de zaal natuurlijk. En hij vertelt heel gedetailleerd hoe hij die moorden heeft, heeft voorbereid. En, en hij probeert te vertellen waarom hij het heeft gedaan. Maar daar komt hij eigenlijk niet echt uit. De grote vraag die boven dat proces hangt... is hij nu toerekeningsvatbaar of niet... Ja, dat, dat is nog steeds heel moeilijk te beoordelen eigenlijk. Zijn advocaat zegt, uh, hij is niet toerekeningsvatbaar. Let u vooral niet op wat hij vandaag alle, allemaal zegt. En Kim de Gelder zelf zegt, gelooft u mijn advocaat alsjeblieft niet? Want ik moest dingen van hem zeggen die ik helemaal niet wilde zeggen. Dus was het belangrijk om goed te luisteren... bijvoorbeeld naar wat hij zou vertellen over zijn beweegreden... om het kinderdagverblijf aan te vallen. Heb je daar eens over opgestoken? Ja, niet, daar heeft hij veel over verteld. Zijn, zijn, zijn algemene motief, zijn drijfveer was om zoveel mogelijk mensen te doden. Hij zei, hij zou het liefst alle Belgen doden. En Dat is ontstaan in een, in een depressie. Hij heeft een zelfmoordpoging gedaan die niet lukte. Op een bepaald moment heeft hij bedacht dat hij, dat hij moest gaan doden. Hij vertelt daar heel rationeel over. Niet emotioneel. Hij zegt ook bijvoorbeeld over die crash. En vroeg hij aan de rechter, ik wil dat wel graag vertellen hoe ik dat heb gedaan. Maar zonder emoties, ik wil het graag stap voor stap vertellen. En dat deed hij vervolgens. Hoe die de deur binnenstapte daar. Hoe die toen zich toch nog even bedacht. Dacht ze: Nou, ik kan dit toch niet maken. En toen had hij een probleem. Want hij kon niet meer naar buiten. De deur was in het slot gevallen. En toen kwam hij een begeleidster tegen. Dat op. Hij vertelde het op deze manier. Stap drie, ik kwam een begeleidster tegen. Stap vier, ik durfde haar niet te vragen. Stap vijf, ik stak haar neer. Zo, zo rationeel vertelt hij daarover. Over iets gruwelijks. En hij zegt dat het toen in die crash uit de hand is gelopen. Hij wilde weg naar buiten. En is toen maar gaan steken. Nou ja. Het, het, klinkt als een, het klinkt als een waanzinnige, maar het klinkt ook als iemand die er heel rationeel over praat. Dus dat is erg vreemd om te horen, vond ik zelf. En dat is ongetwijfeld heel erg voor alle aanwezigen in de Assisezaal zaal Die daar hebben zitten luisteren naar hoe hun kind eh, werd verwond of hoe, gedood zelfs. Ja, want voordat de Gelder toesloeg in die crash had hij ook al een oudere vrouw vermoord, kort daarvoor. Maar, gaf hij daar een verklaring voor? Ja, dat was een zelden vrij rationele verklaring eigenlijk. Hij wilde die hele straat waar die vrouw aan uh, woonde, wilde die, uh, wilde die uitmoorden. Waarom die straat? Eigenlijk heel simpel, omdat het de Galligstraat heette. Dat vond hij dan wel toepasselijk om daar te gaan moorden. Ja, dat is heel ziek natuurlijk, hoe je dat zo, uh, hoe je dat zo bedenkt. Uh, en, en vervolgens beschreef hij in detail hoe hij uh, dat gedaan heeft. Ook hoe hij zich voorbereid heeft. Hij was ver, uh, verkleed als, als uh, een, een man die het water kon opnemen. En dat had hij dus heel tot in detail gedaan. Hij had een, zelfs een t-shirt laten drukken met het logo van een fictieve watermaatschappij. Uh, hij had zijn haar rood gekleurd en een schoonheidsvlek uh, op zijn wang uh, uh, getekend. Om, en, en toen een pasfoto van zichzelf laten maken. Een pasje gemaakt als man van de watermaatschappij. Uh, en daar maakte hij dan een, allemaal om onherkenbaar te zijn... Natuurlijk, maar hij maakte er zelf een grap over. Hij zei, ja, die schoonheidsplek en dat rode haar... dat heb ik eigenlijk niet gedaan om onherkenbaar te zijn. Maar eh, nou ja, eigenlijk vooral zodat ik makkelijk herkend zou worden... op de robotfoto's van de politie. Ha, ha, ha. Joris van Poppel, vanuit Brussel, dank je wel... over het proces tegen Kim de Gelder. Het is precies tien voor vijf, Marka Vroef, goedemiddag. Hoi. Mag ik jou namens de luisteraar iets vertellen? Dat mag je zeker. Wij zijn er helemaal klaar mee met die winter. Ik kan me dat wel bij voorstellen. Ik, euh, nou, nog niet helemaal, ikzelf. Nee, het nee. duurt nog euh, vier dagjes. En dan ben ik er ook klaar mee. Vier dagjes? Hoezo? Ja, wij meteorologen, maken het onszelf makkelijk. Hè? En 1 maart begint bij ons de lente. Oh, dus laat ik zeggen, ik hou het nog vol tot en met uh, 28 februari. En daarna mag het van mij ook afgelopen het zijn. Het is een korte maand, dat, dat scheelt wel. Nou, op weg naar vrijdag, want dan is het dus 1 maart, wordt, merken we daarvan komend etmaal. Nou, het weer wil nog niet echt mee hoor. Kijk, normaal voor de tijd van het jaar is het nu al zo'n 7 of 8 graden. En vandaag zien we op de thermometers 1 tot 4 graden. En dat zal ook morgen ongeveer de temperatuur zijn. Misschien ietsjes warmer, niet tot vijf. Uh, maar het wil allemaal niet vlotten. En buiten dat, het is ook erg bewolkt nu buiten. Dat, uh, daar vertel ik niks nieuws. Maar iedereen die naar buiten kijkt kan dat zien. In het zuidoosten nog steeds sneeuwval. Wat meer naar het uh, noorden en naar het westen is het dan motregen wat er valt. En die zone trekt vanavond nog over. Nou ja, dat zal dan voorlopig even de laatste neerslagzone zijn. Laat dat dan een positief punt zijn. En als het dan 1 maart is, hebben jullie meteorologen dan ook een speciale knop. om inderdaad die winter te laten aanbreken? <laughs> hadden we hem maar, hadden we maar. Nee, dat, uh, dat gaat voorlopig nog niet lukken. De eerste dagen van maart zijn gewoon te koud voor de tijd van het jaar. Het is wel zo dat de onzekerheid uh, steeds meer toe gaat nemen als we echt uh, richting de anderhalf, twee weken vooruit gaan uh, kijken. En goed, dat is wel uh, gebruikelijk. Maar er zijn dan ook wel modellen die duidelijker boven de 10 graden gaan komen. Nou, en dat dat dan het strohalmpje zijn waar de lenteliefhebbers en de winterhaters zich aan vast moeten houden. Makker Verhoef, dankjewel, daar houden we ons aan vast. We gaan zo direct naar Veendam. Eerst Old Town, Phil Linnert. tough But that's enough, the love is over She's broke his heart and that is rough But at the end to recover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 Phil Lennert, ook weer heel lang geleden overleden. In 1986 was dat, meen ik. Hij was eind, uh, eind 30 ook uh, de muzikant van, uh, van Thin Lizzy uit Ierland. Phil in het Old Town. Gaan we naar een andere oude stad, Veendam. Uh, daar zal de NAM, de Noor het Nederlandse aardoliemaatschappij... Uh, binnenkort naar gas gaan boren. De bewoners hoorden dit nieuws een paar weken geleden via de media... vanwege de recente aardbeving. In de provincie is er nu dus ook onrust onder de bewoners. In Veendam, Colette van Nieuwe Dunen. Colette, want in het plaatselijke café is het geeft de NAM nu uitleg. Hè? Zijn er veel bezorgde bezo bezoekers? Ja klopt het is een, een uh, inloopbijeenkomst uh, en uh, ik sta met een paar mensen te praten die hier in de buurt wonen. Deze meneer woont hier om de hoek en die zegt die man, die man die nou binnenkomt met dat fototoestel die moet je hebben. Nou introduceer hem maar dan. Wie is dat? Uh, mag je even voorstellen, Bernard Stikvoort, voorzitter van het uh, comité. Het comité bezorgde bewoners rondom de gasboringen of hoe moet ik dat zien? Nou voorzitter is een groot woord. Ik ben secretaris van het Dorpenbeheerteam, uh, maar als je het Dorpenbeheerteam moet uitleggen als een groep bezorgde inwoners over wat er gaat gebeuren, ja. dan heeft u absoluut een punt. Ja. En u heeft een mailtje gestuurd, onder andere naar deze meneer, die hier een eindje verderop woont. En u dacht, nou ik ga inderdaad toch maar eens eventjes mijn licht... Ja, goed, Want u was niet blij toen u het bericht hoorde, er wordt hier geboord. Nee, je, je hoort het uh, 14 jaar geleden op Radio Noord, om 7 uur ineens. Uh, er wordt geboord op andere zuid Zuidwending. Ik denk, wat nu? Nou, iedereen was veronderrust. De hele dag heeft het op TV Noord geweest en op de radio. En dan krijg je, krijg je te horen dat je een brief krijgt van de, van de NAM. Nou, dus ik heb te wachten. Die krijgen dan afgelopen woensdag. Nou, en dat zit. Dus het is vooral eigenlijk de manier waarop u het te horen kreeg, waar u boos over bent. Ja, Nog meer dan, dan over dat er geboord gaat ja, worden. Ik... En dat is het geluid in Veendam, in het café... waar de verbinding niet helemaal goed tot stand uh, komt. Dat Althans, hij komt tot stand, maar de verbinding wordt verbroken. Dat geeft niet heel veel, want we komen nog uitgebreid terug... Uh, bij Colette van Nune in uh, Veendam... waar bezorgde bewoners aan de NAM uh, kunnen vragen... hoe het nou precies zit met, uh, met die boringen in hun gebied. Uh, na vijf uur hebben we natuurlijk ook meer details... van het comité inhuldiging. Dan praten we met een oranje vereniging over hoe zij... Uh, die nieuwe plannen op 26 april en op 30 april april verder vorm willen geven, want het gaat natuurlijk om veel meer dan Amsterdam alleen. Het gaat om feesten van uh, Abbekerken naar Zutphen en alles wat in zit. En natuurlijk gaan we naar Rome voor de uh, meest recente meer complete uitslagen van de Italiaanse verkiezingen. En daar gaan we ook over praten met een econoom Brzeski. Die kunt u vast wel uit Brussel, die uh, kan vertellen wat het betekent, de uitslagen in Italië voor ons in Europa. Vergeet niet, Italië is de derde grootste economie in de eurozone, dus hoe daarover voor de regering wordt gedacht, merken wij ook. Tot zo. Elke werkdag. BNN Today. Ik denk dat je ook voor een koude kermis thuis komt... als je op voorhand voor het geld de muziek ingaat. Om half negen op Radio 1. Set your mind free, it's a year of Luister en kijk mee op radio1.nl. Een superhelde dating waar Lois Lane vertelt dat Superman haar stalkt... en dat hij met superzaad haar ruiten elke dag kapot spuit. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Het is van stal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 Ga snel naar de Citroën dealer of kijk op citroën.nl. Citroën, creatieve technologie. Heeft u wel echte groene stroom? Check alle groene stroomproducten op hier.nu Fleuriel Flacons 1 plus 2 gratis? Ja, 2 gratis! Schapruimen bij Macro. Met onvoorstelbare kortingen op speciaal geselecteerde artikelen. Zoals veel wasmiddelen, schoonmaakmiddelen en verzorgingsproducten. Zo doen we dat bij Macro. Partner voor Ondernemen Nederland. Ervaar het 5 weken lang.